Run wild beside me, but she.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 Uit een museum in Winterswijk is een schilderij van Piet Mondriaan gestolen. Rond drie uur van acht forceerde onbekende de voordeur van het museum Frerix. Ze namen van Mondriaan het portret van Arda Bogers mee. Ik probeerde ook een schilderij van Mondriaans oom Frits Mondriaan los te krijgen. Dat mislukte, de lijst raakte, daarbij beschadigd. Het portret van Arda Bogers is een traditioneel klassiek schilderij uit 1909. De Johannes Vermeerprijs gaat dit jaar naar Alex van Warmerdam. Hij krijgt de prijs vanwege de hoge kwaliteit van zijn hele oeuvre. Alex van Warmerdam is beeldend kunstenaar, regisseur, theatermaker, acteur en schrijver. De Johannes Vermeerprijs, die uit 100.000 euro bestaat... is een staatsprijs voor de kunsten en stimuleert artistiek talent. Met het geld kan de winnaar een speciaal project realiseren. Alex van Warmerdam krijgt de prijs op 29 oktober uitgereikt.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 De recherche en de Fiat doorzochten huizen, bedrijven en bankluizen. Er is beslag gelegd op vijftig panden, kunst en administratie. In deze zaak zijn nog zeker twaalf verdachten. In Amsterdam is een kist wijn geveild voor een recordprijs. Bij Veilinghuis Christies werden twaalf flessen Chateau la Rothschild uit 1982 verkocht voor 40.250 euro. Het oude record stond op bijna 37.000. Volgens de wijnmeester van het Veilinghuis ontwikkelt de La Vita 82 zich nog en wordt hij met de jaren steeds beter. Wie de wijn heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer. Vanavond en vannacht helder en droog. Morgen vrij zonnig 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Juna. Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZZFM. Met, Met nu de herhaling van ZFM Op Jazz. 6 juni 2010 zal op circuitpark Zandvoort het evenement RTL GP Masters of Formule 3 plaatsvinden. In gevolg artikel 8,1 sub B en en artikel 8.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 George, een hele goede morgen. Ja, goedemorgen Benno. En uh, nou, race day van RTL GP, Masters of Formule 3. En we zijn vanochtend wel heel vroeg begonnen. Hè? Ja, om acht uh, uur begonnen we alweer met de Argus Supreme Tourwagen Diesel Cup. Zo. Die trouwens gewonnen door uh, Lisette Braams en uh, Gabriel Ollier. Daarover uh, nog veel meer vandaag waarschijnlijk. De Dutch Supercar Challenge ging daarna van start. 5 over 9. Die is ook uh, ondertussen gefinished. Heel even snel spieken. Darwin Belt was daar uh, de winnaar.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 Met zijn Kingsters Paradise. Paradise, nou dat is Antwoord zeker vandaag. Uh, <laughs> Race Paradise. Race Paradise vandaag. CFM Race Radio. Pit Report. Als het goed is hebben wij aan de telefoon Jaap Koper. Ja. Voor zijn uh, Pit Report. Ja. Eindelijk, heren, eindelijk. Ja, ja we zijn er. Ja, we hadden de, de bakel met, uh, met de Racers Met het uh, Mobile uh, T-Mobile netwerk. Ja, uh, dat heb ik nu even vakkundig uh, de strand omgedraaid. Uh, ja. Dus, uh, geen dus T-Mobile ja. vandaag. Jawel, het wel, maar ik, een, ik zit op een ander netwerk. dus uh, ah, goed, <laughs> zo Even de frustraties van de pixar er dan nog maar even uitgeholpen. maar <laughs> goed. En uh, wij zien de safety car de baan opkomen. Wat is er allemaal ja. gebeurd? Uh, er is uh, van alles en nog wat gebeurd. Uh, Hannes Asseldonk uh, die had uh, ruzie met een van uh, de vroeger BMW-rijders, uh, met uh, Fami Iljas. Uh, dat gebeurde in, uh, ja, min of meer naar het, uh, het uh, rechterstuk, naar de S-bocht, bij het uitkomen van de bocht zonder naam. Toen kwam de safety car de baan op. Uh,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 Nou, nou, dat is het even het eerste verhaal van de Formule BMW tot nu toe. Maar we hebben ook nog een aantal wedstrijden gehad. Uh, leuk is uh, om te melden dat uh, in de Dutch... Jaap, jaap, dat gaan we naar de volgende plaat doen. Anders duurt het allemaal veel te lang. Dat is, oh, ja. Komt helemaal goed, dan kunnen we het niet meer volgen. Dankjewel, tot zover. Ja, dankjewel, doei.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 From the heart of Dutch motorsport, this is Masters FM. Ik hoop niet dat je, dat je, dat je denkt wat en wat je, wat je omdat wat je je ik geen spatje wat bloed kan zien.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 wel inmiddels nu een uh, zwarte vlag uh, wordt uh, gegeven voor auto nummer 25 en dat is eventjes gauw kijken George Katintas, die uh, moeilijk uitspreekbare naam, maar uh, die Diesel Cup daar had ik het over, uh, zwart en alleen uh, werden dit keer in deze wedstrijd derde. Uh, tweede werd uh, Michel Blekemol en Ronald van der Laat die we allemaal nog kennen van het YouTube filmpje van deze week uh, toen er een gridcurl uh, bovenop zijn uh, Porsche viel.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 Maar uh, de safety car was dit keer de dames Oulier uh, en Braams uh, gunstig gezien. Bij de pinstracers was dat niet het geval. En toen uh, was het zo dat uh, Gabriel Oulier in de lange wedstrijd de hele tijd de kop heeft uh, gelegen.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 we nemen even nog de uitslag van de Formula BMW EU met je mee. Dat is Jack Harvey, die heeft de eerste race gewonnen. Vacu Regalia staat op het tweede plaatsje. En Timmy Hansen staat op plaats drie. De Nederlander. De enige Nederlander die we hebben uh, uh, die geëindigd is, is Robin Friends op een vierde plaats. En uh, het de... soort die begint zich al aardig te vullen. Ik zag een volle hoofdtribune. Goed weer. En uh, de.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 En momenteel woont hij in Lichtenvoorde. Hij is uh, 1,90 lang. Misschien best wel lang voor een, uh, voor een coureur. Weegt 68 kilo. Dus een heel slang vind je. Ja, Lijkt heel wel een lang. beetje op jou, George. Heel uh, duur je. Ja, heel vind je. <laughs> en wat zijn zijn hobby's? Uh, Mountainbiken, fitness, uh, uh, computeren. Nou, daar kan je op een CVM ook wat terecht. En <laughs> karten. En over karten gesproken. Er staan, uh, acht tal dus, staan we er al een achttal karten. Er staan een hele hoop uh, klaar, hè? Ja, en met allemaal jonge kerels uh, erin. En het, uh, hoe dat allemaal in elkaar zit, dat die allemaal mogen racen hier op uh, de, uh, RTL. Uh, ik ben het even kwijt. Masters de, of the. RTL de Grand Prix Masters of the. Ja, ja Dat is uh, al die afkortingen. En uh, dat gaan we straks naar de volgende plaat even luisteren. Wat heb je klaarstaan? Nou, een beetje zomers uh, plaatje. Heerlijk. Ding moet kunnen op deze dag. Ja, ja, ja. ja. Just like you and me But she's homeless She's homeless As she stands there Singing for money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 for Africa